Ik heropen de vergadering en geef de minister het woord. Dank u, mevrouw de voorzitter. Ik zou de Kamer willen danken voor de ingediende moties... ...en vragen die nog gesteld zijn in tweede termijn. Ik zou eigenlijk maar willen beginnen met de moties... ...omdat ook in dat kader, denk ik, vanzelf... ...de twee vragen die nog gesteld zijn aan de orde komen. Ik wil willen beginnen met de motie op stuk 1 van... De heer Jasper van Dijk, Koem Soeis, verzoekt de regering in de raadstelling te nemen tegen voorlopig inwerking treden van onderdelen van CETA. Zolang nationale parlementen zich er niet over uitgesproken hebben. Die motie zou ik willen ontraden. Naar de oordeel van de regering is CETA een goed akkoord. Zou dus ook kunnen inwerking treden voorlopig. Ik begrijp wel, uw zorgen. Ik zou deze motie dan ook willen zien in relatie tot motie nummer 8. ...die ingediend is met betrekking tot parlementair voorbehoud... ...waar ik zo nog een opmerking over zal maken. Voorzitter, dan kom ik op motie nummer 2, ook van de heer Van Dijk. Ik zou daar het volgende over willen zeggen... ...omdat ik eigenlijk precies moet weten wat er in de motie bedoeld wordt. Op zich is het een sympathieke motie... Um, want wij willen op zich dat die normen uh, niet omlaag gaan. Dat is ook het uitgangspunt uh, van het uh, beleid. Um, het is een beetje ambigu op de wijze waarop dat precies gaat. Of dat ook over alle productienormen gaat. Uh, en daarom is de, de precieze bedoeling van de motie mij niet uh, duidelijk. Um, u weet dat de instelling van de regering is om juist de normen in Europa zoals die zijn vastgelegd te handhaven. We hebben daar ook bepaalde WTO-regels over hoe we dat vervolgens kunnen doen. Die, die, die interpretatie van de regering is denk ik de juiste. Deze tekst vind ik in die zin onduidelijk dat ik hem zou willen ontraden. Voorzitter, dan kom ik op motie nummer drie. Verzoekt de regering in de Raad te pleiten dat investeringsbescherming wordt geschrapt uit TTIP. Ja, u zult begrijpen dat ik die ook moet ontraden, juist omdat de Nederlandse regering zich inzet om dat systeem veel beter te laten zijn dan het eerst was. Namelijk een veel betere balans tussen publieke en privébelangen. Uh, en in die zin zou ik hem dan ook willen ontraden. Dan kom ik op metie nummer 4. Verzoek de regering bij gemengde verdragen vooraf duidelijkheid te geven over welke uh, artikelen EU-only zijn en voorlopig in werking kunnen treden zonder toestemming van nationale parlementen. Heer Bruins een belangrijke vraag die ook in andere debatten in de afgelopen periode naar voren is gekomen. Ik zou daar het volgende willen zeggen. Misschien zou die motie kunnen worden aangehouden. Ik begrijp het punt. Op dit moment loopt een zaak bij het Europese Hof van Justitie over het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Singapore over de status van dat verdrag. De vraag is of het verdrag gemengd of EU-only is. De uitkomst van deze zaak die zal meer duidelijkheid geven over welke onderdelen wel of niet EU-only zijn. Het hangt dus nu van de commissie af of ze daar ook terdege mee rekening houdt. In ieder geval zal ze gecorrigeerd worden eh, op het moment eh, dat daar een uitslag komt die eh, niet in overeenstemming is met de maatregelen die zij voorstellen. Dus ik zou willen voorstellen die motie aan te houden. Voorzitter, dan kom ik kom op stuk nummer 5, ook van de heer Bruins. Die gaat over actuele analyse van effect op economie en duurzaamheid. Die zou ik willen ontraden. Het heeft te weinig meerwaarde nu nog een keer een analyse te doen. We hebben de, de zogenaamde Trade Sustainability Impact Assessment van CETA. Die is in 2011 afgerond. Een nieuwe analyse zal geen wezenlijke andere uitkomst hebben, denken wij. Voorzitter, kom op nummer 6, ook van de heer Bruins. Een belangrijk punt ooit ten aanzien... ...van de antidumpingsmaatregelen vanuit de Verenigde Staten... ...en de hele gevoelige sector van de uh, staal. Uh, ik zou daar het oordeel aan de Kamer willen laten daarover. Wij hebben er op zich zien, niet een directe meerwaarde... ...maar ik laat graag het oordeel over aan uh, de Kamer... ...of die dat uh, belangrijk uh, vindt uh, of, uh, of niet. Uh, dan uh, met betrekking tot uh, andere adviezen... Uh, ...dan gaat het over TTIP, ook van de heer uh, Bruins... Uh, Zoals u weet uh, is het CER-advies uh, vorige week aan het kabinet uh, overhandigd. Het kabinet waardeert de inbreng van onze sociale partners uh, in, in hoge mate. Uh, we zijn dus ook bezig al om dat uh, rapport te analyseren. Een uh, kabinetsreactie volgt zoals gebruikelijk, waarin het kabinet onder meer op de uitgangspunten in zal gaan. Ik kan nu moeilijk ook uh, voor minister Ploemen vooruitlopen op deze reactie aangezien het uh, advies breed opgezet is, waarbij uh, verschillende aanbevelingen in verband staan met elkaar. Ik zou daar nu niet één onderwerp uit willen halen. Dus u krijgt zo spoedig een, een reactie op het geheel. Ik zou de motie in die zin dus uh, willen vragen of die ook zou kunnen worden aangehouden. De heer Bruins. Voorzitter, ik zal deze motie aanhouden. Dan is bij deze motie op stuk nummer 7 van de heer Bruins CS aangehouden. Voorzitter, Op stuk nummer 8, daar zou ik het volgende over willen zeggen. De regering heeft de opvatting, ik heb dat zojuist ook naar aanleiding van de motie van de heer Van Dijk gezegd. Wij vinden wat er nu voor ligt een aanmerkelijke verbetering. Niet te min begrijpen we het punt van de Kamer met betrekking tot parlementair voorbehoud. En ik zou in dit geval dus het oordeel, aangezien het ook over u gaat... ...aan de Kamer willen laten over deze motie. Voorzitter, dan kom ik op de motie op stuk nummer 9. Effectief handhavingsmechanisme te pleiten voor, uitspraak voor uh, afspraken over duurzame ontwikkeling. Ik zou daar hetzelfde voorstel willen doen. Uh, Welk voorstel? Namelijk om die motie... Even kijken. Ik zou deze motie voor de dus miljoen, Ik zou deze motie willen ontraden. Uh, voorzitter, omdat uh, wij dat in feite op allerlei manieren al uh, gedaan hebben en hier dit niet een eigenstandige extra bijdrage zou opleveren. Voorzitter, dan kom ik op nummer 10. Dat gaat over de regering bij het Europees Hof van Justitie advies in te winnen over de verenigbaarheid van het investment court system in hoofdstukken 8 van het CETA met de EU-verdragen. Daar zien wij geen meerwaarde in de Europese Commissie. Inclusief overigens de juridische dienst van de Commissie heeft publiekelijk aangegeven dat het voorstel verenigbaar is met het EU-recht. Ook de Raad van State heeft eerder aangegeven in dit stadium geen rol te hebben om advies te geven over de verenigbaarheid van het toenmalige ISDS met het EU-recht. Als het wordt afgeschoten, dan vallen we terug op het oude ISDS-systeem. Voorzitter, dan kom ik op stuk nummer 11. Motie van de heer Dijkgraaf. Koemsoeis. Het gaat over de landbouwsector. Dat gaat eigenlijk ook op stuk nummer 12. Belangrijke sector. Toch zou ik beide moties willen ontraden. Eigenlijk omdat ze ook onuitvoerbaar zijn. Los van de verplichtingen die we al in het WTO zijn aangegaan, is het identificeren van de sectoren of producten en de bijbehorende kostenverschillen praktisch onmogelijk. Bedenk ook dat binnen een sector grote verschillen zijn qua belangen. We concurreren nu ook wereldwijd met onze landbouwproducten als tweede grote landbouwexporteur ter wereld, terwijl ook niet alle landen dezelfde eisen stellen. Dat er geen eenzijdig geluid hierover is, wordt ook wel aangetoond door de discussie over het manifest dat dinsdag is aangeboden door Milieudefensie en de boerenorganisatie tegen TTIP. In reactie hierop stelde de LTO Nederland, de Nederlandse landbouw heeft juist baat bij een handelsakkoord, mits dat goed in elkaar zit. Onbegrijpelijk dat een sector die 70% van haar producten exporteert, zelfs niet wil, dat wordt onderhandeld over een handelsdeal, al dus LTO Nederland. Nou, het gaat het helemaal over Calimero-verdrag, ik laat dat allemaal maar even over aan de landbouwsector, maar ik denk dat dit... We zeggen schaken met cijfers op de korte termijn dat dat niet gaat werken. En Daarom zou ik zowel deze moties willen ontraden. Dan kom ik op een motie op stuk nummer 13. Voorzitter, die zou ik ook willen ontraden. EU-normen en standaarden zijn gewaarborgd. Er is geen sprake van verlaging van onze normen door TTIP. Deze motie roept op tot uitsluiting van gevoelige sectoren. Dat is niet mogelijk, omdat het ten eerste geen eenduidige definitie is van gevoelig. Wat voor de een gevoelig is, is dat voor de ander niet. En dat bedoel ik niet persoonlijk, maar in het kader van de handelspolitiek. En het is ook niet wenselijk. Binnen een sector bestaan uiteenlopende belangen. Wereldwijd is Nederland bijvoorbeeld de tweede exporteur van landbouwproducten. De verwachting is dan ook dat TTIP voor een groot gedeelte van de landbouwsector positief uitpakt. Bijvoorbeeld de zuivel. Terwijl er ook enkele gevoelige sectoren zullen zijn als pluimvee. En ik heb u net al gezegd dat daar ook dus geen eenzijdig uh, uh, beeld over uh, te geven is. Ik zou die motie dan ook uh, willen ontraden. Mevrouw Agnès, meneer. Ja, voorzitter. Stel nou dat ik in die tweede uh, verzoekt uh, zou schrappen van en waar mogelijk te pleiten om deze sectoren als gevoelige sectoren te beschouwen. Zou die dan wel oordeelkamer krijgen volgens de minister? Gaat het om de combinatie dat je een eerlijk speelveld hebt dat, uh, en, uh, en dat bepaalde sectoren uh, dat geen verlaging mag zijn van onze normen en standaarden? Ja, in dat geval zou ik hem overbodig willen verklaren, omdat wij daar ons ook voor inzetten. Dus daar ligt geen probleem. Dus ik zou hem dan overbodig willen verklaren. Nou, voorzitter. Um, Mevrouw Agnes Mulder, tot slot. Ja, dank u wel dat u mij even deze ruimte gunt. Uh, dat stond nou juist in het manifest wat we afgelopen dinsdag kregen. Die, die beide verzoekt. Die maken het nou juist zo lastig dat je als uh, Nederlandse boer... dat je dus uh, moet concurreren met uh, producten die aan uh, lagere normen en standaarden voldoen in, uh, in de VS. Uh, moet concurreren tegen je hogere normen en standaarden hier. Dus juist deze combinatie van deze beide gaat specifiek in op het manifest. En uh, dan zou ik wel verwachten dat... Uh, deze minister zich daar ook echt wel expliciet hard voor maakt? Ja, ik maak me er wel hard voor, maar niet in deze vorm. Om, om, om de reden die ik u net zei, dat ik het echt de, de kern vind, het woord gevoelige sectoren. Dus dan zou ik echt de motie willen ontraden. Gaat u verder. Voorzitter, dan kom ik op stuk nummer 14, ook van mevrouw Mulder. Die zou ik ook willen ontraden. Uh, ...investeringsverdragen die gaan niet specifiek in over op de mensenrechten... ...hoewel ze daar uiteraard wel verband mee houden. kom ik op stuk nummer 15. Die motie gaat ook over het cer advies ...om dezelfde redenen als de vorige moties zou ik ook willen vragen... Uh, ...net als de motie op stuk nummer 16... ...of u die beide moties zou willen aanhouden. Uh, en dan heb ik nog een motie op nummer 17... Verzoekt verzoekte ging zich binnen de lopende andere handelingen over vrijhandelsverdragen in te spannen voor een zo beperkt mogelijk invloed van de, corporation, de regulatory corporation board. Eh, ik zie dat eigenlijk als eh, een ondersteuning van het beleid. Als het geïnterpreteerd mag worden dat een dergelijke instantie slechts een adviesrecht mag hebben en dat democratische procedures dus niet doorkruist mogen worden. In dat geval dus oordeel Kamer. Ik ben blij dat ik ook adviezen uit de Kamer krijg over wat de regering moet vinden. Ja, ongevraagde maar... adviezen. De heer Savaas, maar voordat ik het woord aan de heer Zervaas geef, eh, als het gaat om moties op stuk nummer 15 en 16, mochten die niet worden aangehouden. Wat is het oordeel van de minister? Zo. Als die niet worden aangehouden en dan ja. hebben we een, een probleem, dan zou ik ze willen onderaan. De heer Savaas. Nou, naar mijn kant van de administratie. Uh, 15 ben ik wel bereid om die uh, aan te houden. 16 niet. Die wil dan ik toch is, graag in stemming brengen. Dan is bij deze motie op stuk nummer 15 van de heer Savaas en Jan Vos aangehouden. En dan 16. 16 wil ik wel graag in stemming okay. uh, dadelijk. En 17. En zeventien uh, kan ik uh, wel leven met de interpretatie zoals de minister uh, die eruit geeft. En dan uh, vind ik oordeelkamer een uitstekend advies van deze minister. Voorzitter, die komt dan ben dus ik ook nog in stemming. Een, dan ben ik nog een antwoord schuldig aan de, de vraag ja. van. Ja. Voorzitter, ik ben even de weg kwijt. De of wat, wat adviseert de minister nou met motie 16 van de Partij van de Arbeid? Ik ben even die zou kunnen ontraden. Ontraden. Nee, dan begrijp ik het wel heel goed. Dank. Uh, voor, voorzitter, dan uh, nog een vraag die u gesteld heeft. Uh, de regering zet zich echt uh, voor in uh, dat het TTIP-verdrag uh, dooronderhandeld wordt uh, dat we daarmee doorgaan. En dat we ook hopelijk voor het einde van het jaar tot de concluderingen kunnen komen. Voorzitter, daarmee heb ik dacht ik zowel de vragen beantwoord als een oordeel gegeven over de verschillende moties. Dank u. Mevrouw Agnes-Mulder. Ik had nog een vraag gesteld, voorzitter, over het proces. Omdat mevrouw Merkel en Obama en Cameron afgelopen weekend uh, gezamenlijk hebben gesproken over het uh, ja. proces van TTIP. En de commissie die vindt ook iets over het proces van TTIP. En komt dat bij elkaar of loopt dat er uiteen? Voor zover ik weet loopt dat goed met elkaar op. Ik denk dat we, dat was ook mijn antwoord op de vraag van de heer Teven. Ik denk dat het politieke momentum daar is om, om door te pakken dat iedereen dat vindt. Maar binnen de marges en binnen de condities die u ook hier gesteld heeft. Dank u, wel. Dank u wel. Dan zijn we hiermee aan het eind gekomen van dit VAO. We gaan om vijf uur stemmen. Dus ik schors de vergadering tot vijf uur.